Hallo, volgende week vrijdag is er een nationale staking en een betoging in Brussel van alle vakbonden. Gaat u ook betogen? U zal zich afvragen waarom zou ik moeten gaan betogen? Dus toch geen probleem? Jawel, want dit is waarschijnlijk de laatste staking die men kan doen. Want hoe meer stakingen er komen, hoe meer de bedrijven gaan zeggen van in België gaan we niet meer investeren, want er is te veel sociale onrust. En... Er kan nog gestaakt worden nu, omdat de regering nog moet onderhandelen met de vakbonden over welke beroepen zware beroepen zijn. En dat heeft gevolgen voor de brugpensionering. Dus ik zou zeggen, ga vrijdag allemaal staken, of ga gewoon gaan betogen in Brussel als je dat wil. Maar blijf alleszins thuis, want het is de laatste keer... En de enige keer dat er nog zo'n grote staking op poten kan gezet worden. Trouwens, in Wallonië ligt morgen al het land gedeeltelijk plat. Dus het is de bedoeling om zeker onze stem te laten horen tegen de regering en te zeggen van kijk, hou rekening met de zware beroepen, want die mensen kunnen niet blijven werken tot hun zestigste. Dat is onmogelijk. Dank u.